De machtigste koning van stormen van wind Is de arm geweldige groot De vogels zijn sidderen en vluchten van nacht Voor zijn en klauwende poot Als de leeuw verhebt, zijn de strak Verschijnt er een schip op de oceaan Dan juichen wij luiden wil. wild op schip als een pijl uit boog. boom Wie door de water en zil En de koop van de vang en de zinnen van angst De matrozen verlet die dag Werpen wij ons op het vijandgeschip, als een weggeslingerde speer. Kanonnen dreunen, het gewicht naalt rondom, en de enten bellen keer op keer. En steeds zingt de vlag van de vijand te plak, ben ik, denkt al op. Lang leven de pruisen de zee, lang leven de zeeroverij. Laat leven en zijn overrijd!